Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Truppsteen. Goedendag, hartelijk welkom bij het tweede deel van Casa Luna. Wij zijn tot twee uur op de radio. En um, ja, in dit uur is ook het woord aan luisteraars. Marije Cornelissen die zit hier nog tot twee uur. Zij is Europarlementariër. Uh, namens GroenLinks. En um, we hebben het gehad over die EU-migratie. De, de, het feit dat uh, de grens ook in Nederland 1 januari, uh, helemaal, uh, helemaal, maar uh, nog meer open gaat voor uh, werknemers uit Bulgarije en Roemenië en de gevolgen daarvan. Die arbeidsmigratie. Dus een, uh, als u daar vragen over wilt stellen of een mening over wilt geven. De vragen aan, dus aan Marije Cornelis, Dan kan dat. En mijn vraag aan u is: bent u, voelt u zich bedreigd door de komst van meer Bulgaren en Roemenen op onze arbeidsmarkt? 08011210801121. 0801121 Casaluna is mailadres en hekje Casaluna voor de twitteraars. Er is al flink gemaild en getwitterd. Gaan we straks. Uh, Uitgebreid naar kijken. Ik heb ook aangekondigd dat ik met uh, Marije nog even wil praten over haar kandidaatschap voor het lijsttrekkerschap voor de fractie, de Europese fractie van GroenLinks. Die verkiezingen zijn in mei volgend jaar. Dat gaan we zo ook doen, maar ik wil toch alvast even één beller aan het woord laten. Uh, ook een beetje praktisch, vrachtwagenshuur onderweg. En uh, dat is ook misschien met... leuk, dan komt u op ideeën om ook te bellen naar 0800 1121. Sean, goeienacht. Goeienacht. Ja. Hallo. Hallo, wat wil jij zeggen? Uh, de sector waar ik in werk, ja, de, daar zijn op het moment ook heel veel uh, ja, buitenlandse uh, werknemers zeg maar, uh, aan het werk. En, uh, wij zijn met ons bedrijf ook sinds kort zijn mee begonnen. Uh, met een, uh, een paar Polen en een Hongaar. En uh, op een gegeven moment ja, dan kan je dat horen, natuurlijk, dat dat gebeurt ben ik eens gaan vragen, want, want mijn ging overheen, want ik denk, dat gaat niet goed als wij er nu ook mee gaan beginnen. En ik vroeg aan mijn, uh, mijn chef, zeg maar, van uh, ja, maar uh, waarom? Weet je, weet je wat het antwoord was? Nee. Hij zei tegen me, hij zegt, als wij er niet aan mee gaan doen... gaan we het niet volhouden. Nou, dan denken we aan mezelf, dan moet structureel echt ergens iets verkeerd zitten. Want het ligt natuurlijk gewoon allemaal aan de prijzen. Die mensen die nu bij ons aan, aan het werk zijn... Ja, die werken natuurlijk voor, ja, voor, voor, voor veel minder geld. En uh, de laatste paar maanden zijn we onze collega's met contracten. Die zijn niet verlengd, Hollandse collega's. En die mensen die, die worden dan, zeg maar, aangenomen op het van die Hollandse collega's. Nou, dat kan volgens mij niet goed zijn. Weet jij hoeveel minder ze verdienen? Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, ik weet het echt. Kijk, ik weet wat ik zelf verdien. En dat zullen die andere collega's, die Hollandse collega's, ook verdiend hebben. Maar wat, wat die mensen die nu bij ons uh, sinds kort werken... Ik weet het nee, niet, dat weet ik niet. Echt maar, niet. Maar, maar het moet minder zijn, want anders zou die baas niet zeggen... we kunnen niet anders. Even een andere vraag. Want, want hoe ga jij met die Poolse en die ene Hongaarse collega om? Nou, ik heb die ene vorige week even op de zaak gezien. Die stond ook spullen in de auto, uh, ja, de auto in te pakken, zeg maar. Maar ja, uh, ik, heb, ik heb ze eigenlijk uh, alleen die ene jongen een keer gezien. Maar ja, uh, ze komen ook niet even naar je toe om zich voor te stellen. Of, of, dus ik denk, nou ja... Ik zeg trouwens dat het, dat het de Pools chauffeur was. Maar uh, ik heb er nog niet gesproken. Ik ben er ook niet naartoe gegaan zelf. Ik bedoel, uh, het stond mij nog altijd te doen Als je iets nieuw komt, wat je je voorstelt me. Ja. Maar ik, ik zou je dit vertellen. Uh, ik denk niet uh, dat er heel veel collega's uh, staan te springen om, uh, ja, om ze te helpen. Of, uh, want je ziet het om je heen gebeuren. Kijk, een uh, mevrouw Cornelis, die daar zit. Die, uh, ja, die komen... Ja, en nog meer mensen natuurlijk niet echt op de werkvloer. Maar als je ziet wat er bij ons in deze sector gebeurt. Ik denk dat ik over tien jaar dit werk wat ik nu doe, dat ik het niet meer doe. maar, maar nog, niet, Voordat ik Marije het, het woord geef, uh, wil ik toch nog graag weten, begrijp je van Polen en Hongarije misschien Romeinen en Bulgaren dat ze hier komen werken? Ja, ik zeg altijd, ik snap de mensen wel. Misschien zouden we het zelf ook doen. Kijk, de mensen snap ik op zich wel. Die zoeken dat geld. Maar het, uh, het systeem klopt niet. Het Ik tenminste ik vind dat systeemklok. wat je net zei, eh, laat, doe het op locatie. Eh, ga die economie daar op locatie op bouwen. Maar, en dat schoot net door mijn hoofd, ik eh, zit al een paar jaar op de weg. En, eh, je hebt de voormalige DDR, eh, dat is in 1989, 1990, is natuurlijk die muren naar beneden gegaan. En ik zou dit zeggen, Duitsland is nog steeds niet zeg maar, afbetaald aan de voormalige DDR. De, uh, de infrastructuur, de lonen, dat is allemaal nog steeds niet gelijk als West-Duitsland. Dus die voormalige DDR, daar wordt nog steeds heel veel geld in gepompt om dat op één niveau te gaan krijgen. En dat is nu meer dan twintig jaar geleden. En Dus wat wij willen hier in Europa, om Roemenië, Polen, noem alles maar op, om het gelijk te gaan trekken, nou, ja, dat is, bijna, ja, dat is voor mij bijna haalbare kaart. En zeker niet als je al die mensen over heel Europa gaat uh, uh, uitsmeren, zeg maar. Ja. Ben, ben jij bang voor je eigen baan? Ja, ik denk als... als kijk, je verdient nu een, een, een bepaald salaris al, al, al 20, 25 jaar. Maar als deze mensen natuurlijk uh, ja, ook ja, steeds meer hierheen komen... Hè, ja dan kun je dadelijk... Uh, dan ga je halverwege de week een huis doen, denk ik. Als je 40 uur erop op zit hè, en dan stapt er een, uh, ja, een pol of een romeen op je auto. Ik, ik, ben, ik denk dat ik over 10 jaar, zoals ik nu werk, zeg maar... Kan ik, werk ik, over tien jaar werk ik niet meer zo. Dat, weet ik, dat, dat, dat denk ik echt. En hoe oud ben je? Uh, 47. Ja. En ik ben gewoon... Uh, oh sorry, ja. Oh nee, sorry. Ik wilde Marije Cornelis even laten reageren. Ja? Ja, nee, ik denk dat uh, de, de heel veel van wat, wat John gezegd heeft... gewoon helemaal waar is. Uh, juist in het uh, transport... Um, is, de, is de uitbuiting en onderbetaling uh, nog erger. En uh, wordt er ook, is er ook inderdaad sprake van verdringing van Nederlandse chauffeurs... door chauffeurs elders uit Europa. Um, ja, werkgevers, uh, dit, dat is een van de problemen. Die voelen zich dan verplicht om daarin mee te gaan. En Dat geldt natuurlijk niet alleen maar in het wegtransport... maar ook uh, voor aardbeientelers en, uh, en aspergetelers... die allemaal het idee hebben van... ja, uh, ik, ik moet wel uh, lage lonen gaan betalen... en mensen die daarvoor willen werken hierheen halen. Uh, want anders dan kan ik niet opconcurreren tegen de rest. Dus uh, de, de goede werkgevers die het liefst zo goed mogelijk... Voor voor hun werknemers zorgen. Die hebben daarin ook wel wat het nakijken. Is het zo? Zijn er ook bedrijven failliet gegaan daardoor? Um, nou, weet, weet, ik, weet ik niet zo uit mijn, uit mijn hoofd. Maar dat is natuurlijk wel uh, de druk die zij voelen. In de champ, champignonkwekerij is het dat verschrikkelijk. Uh, daar uh, vindt uitbuiting van werknemers echt op grote schaal plaats. En houden ze elkaar ook allemaal in de, in de, de houtgreep van... ja, uh, wij kunnen de, de uh, arbeidsomstandigheden en lonen ook niet verhogen. Want dan worden onze champignons zo duur, dan koopt niemand ze meer. Ja. John? Ja. Heb jij het hele eerste uur gehoord net, of een groot deel gehoord? Ja, ja. Ja, want, nee, ik heb het helemaal gehoord. Want uh, Marije die kwam met een aantal oplossingen... voor als er straks uh, uh, Bulgaren en Roemenen bij komen... Uh, tips voor minister Ascher. Uh, wat vond je van die ideeën, van die tips? Uh, ja, die, die, die drie tips, ja. Dat, ja, dat, dat moet natuurlijk inderdaad uh, stoppen. Dat klopt, want ben ben er al. Ja, ja, zeker. Oh, ik hoorde hem een keer oh. Maar uh, dat moet inderdaad uh, stoppen. Want kijk, zo gauw is dat de salarissen zeg maar, gelijk getrokken zouden worden. Ja, dan komt het inderdaad op de, uh, de concurrentiepeppers. Op, op de man aan, zeg maar. Op, op, op je kwaliteit. Ja, dat is precies. Maar het idee. Er, er, zou altijd, er zou altijd. Er zullen altijd mensen blijven. Want ik bedoel, wij, ik kom veel bij tuiners, dus, hebben kwekers. En ik denk dat 90% van de kwekerijen in Nederland. Ja, dan denk ik, nou, daar zit ik niet, niet laag, want 90% is er heel veel. Maar ik denk dat 90% van de kwekers uh, Polleefloop Want er zijn, ik, ja, Romeinen, Romeinen zie je eigenlijk nog niet zoveel in Nederland. Maar uh, er zijn natuurlijk heel veel Pools werknemers. En die, die zijn bijna allemaal, en dat, die komen, zitten allemaal via een uitzendbureau. Want die mensen nu bij ons ook, die zijn ook via, dat heet dan uh, het uitzendbureau, geloof ik, FlexiPol. Uh, dat zijn ook, die komen ook via een uitzendbureau, zijn die bij ons. Uh, ja. Komen werken, zeg maar. Dus, dus, dus die salarissen, ja die, die, ja, die liggen gewoon duidelijk lager dan wat, wat, wat zeg maar de Hollandse mensen verdienen. Dus dat moet aangepakt worden? Ja, ja die constructies uh, zeker. Kijk, en als in hun eigen land ook die salarissen omhoog gaan, want bij, bij, bij Polen is dat al, tenminste dat wordt gezegd, schijnt het schijnt wel zo te zijn dat de mensen natuurlijk ook al weer terug gaan naar Nederland omdat omdat ja, die levensstandaard daar, ja, ook alweer. Uh, ja, die komt er een natuurlijk. Ja, en uh, mochten die lonen gelijk getrokken worden, durf je dan de concurrentie aan? Ben je dan, ben je dan minder bezorgd? Ja, hier in Nederland zeker, want ik bedoel, uh, je zit ook met een taalbarrière met die mensen. Ja. Er, zijn, er zijn gewoon uh, heel veel Nederlandse bedrijven ook waar gewoon. Polen, uh, zeg maar, niet, uh, niet mogen komen. Ik bedoel, ik misschien keer de ja, er is een heel groot transportbedrijf in Nederland, in de Zeeuw uh, Die heeft ook een vestiging in, uh, in Duitsland zitten. En die heeft, uh, ik denk dat 80% van zijn werknemers dus. hm. is. Maar heel veel uh, van die mensen mogen gewoon niet bij uh, Nederlandse bedrijven komen. Die worden dus door een of een Duitse collega of een Nederlandse collega wordt die uitgeladen. En dan moet, gaan die Polen, die raden me weg. Maar die mogen niet bij die bedrijven binnenkomen, want ja, of ze gedragen ze niet, maar ze, hebben, ze bestaan de taal niet. Dus ja, dat, dat is wel een probleem, maar er wordt naar het geld gekeken. Die, die werkgever die kijkt puur naar zijn geld. Ja. En die ziet al die, die, die randzaken, ja, die neemt je op de koop toe. Ja. Wil je nog wat zeggen of uh, zijn we klaar? Uh, nee, nou, nee, ik. Uh, dit is eigenlijk mijn punt al een beetje. En, uh, ja. Ja, maar het, het is. Maar het is al ook bij de overheid al bekend hoor, wat. Uh, een klein beetje wat, wat hier speelt. En ik hoop echt dat ze uh, dat ze aan doen. Heb, heb je wel eens overwogen om bij een bond te gaan werken, of zo? Bij een bond? Ja, ja ik weet het niet. <laughs> ik heb zo'n gevoel dat je dat, je dat op... je wel goed voor je. Voor je... ...zaken en voor, misschien ja. ook voor je collega's kunt opkomen. Absoluut. Nee, cool. dat zou heel erg goed ja. zijn. Want uh, dit is ook een verhaal waar ik het echt volledig mee eens ben. En uh, waarvan ik heel blij ben om dat uh, te horen van een, iemand die werkzaam is in de transportsector. Um, want het is een, een goed afgewogen en genuanceerd verhaal. Ja. Uh, wat ook echt oplossingen kan bieden. Nou, ja. dat nou, kun je... Ik, ja. Sorry? Die kun je in je zak steken. Ja, misschien ben ik mijn vak misgelopen. Ja, ja het kan nog. Over tien jaar ga je wat anders doen, begrijp ik. Dus, uh... Ja, ja, ja. Ik, ik ga er ook naar. Misschien is je Europarlementariër ja, ook wel de politiek. Ik denk dat jij nu een stukje vrolijker gaat ronddraaien. Hoop ik, tenminste. Uh, ja, ik ga, uh, we gaan kijken wat, uh, wat de toekomst gaat brengen. Natuurlijk. Maar uh, ja, het is wel, altijd wel even, even goed om, uh, om je verhaal te kunnen vertellen. Natuurlijk. En dan uh, ja, kijken wat er mee gedaan wordt. Ja, dank je wel. En ja, goeie, ja, jullie ook. Goeie reis nog, hè? Dankjewel. nacht. Ja, ja, Oké, okay, doeg. John was dat en Marije Cornelis zit hier in de studio. En uh, ik had aangekondigd om nog even te gaan praten over dat kandidatuur, de kandidatuur voor uh, het lijsttrekkerschap van de Nederlandse fractie in de groene fractie. Hè? Dus het groen-linksdeel, zullen we maar zeggen. Uh, je hebt een concurrent, Bas Eikhout. Uh, waarom moeten mensen op jou stemmen eigenlijk? Want de, wie mogen er stemmen? Je moet je aanmelden, geloof ik. Hele ingewikkelde procedure. Uh, nou, alle, alle leden van GroenLinks mogen stemmen. Die krijgen uh, per mail of per post een code thuisgestuurd. En met die code kunnen ze inloggen. En uh, dan kunnen ze digitaal stemmen. Uh, de campagne begint op 13 september. Dan hebben we vier debatten met elkaar. En op 27 september uh, sluiten de stembussen. En op de 28 e weten we het. ja. En, nou ja, ik zei, waarom moeten ze stemmen op jou? Misschien moet ik eerst even vragen, waarom wil je het worden? Waarom wil ik het worden? Omdat ik denk um, uh, dat ik heel goed kan duidelijk maken aan de kiezer... Uh, waar GroenLinks staat. Um, op dit moment zijn mensen voor een heel groot deel... Uh, uh, hebben ze veel angst. hebben Ze angst voor hun toekomst. Uh, ze voelen zich onzeker over hun baan, over hun pensioen. En um, wat ze terugkrijgen in het Europese debat is vaak een, een competentiestrijd. Dit moet nationaal en dit moet Europees. En dat adresseert natuurlijk helemaal de zorgen van mensen niet. Uh, ik wil het hebben over waar mensen zich zorgen over maken. Uh, John, die maar, maar zich dit, dit zorgen maakt dit, dit, over de toekomst ja, nee, dat van zijn ik, sector. Dit is geen antwoord op de vraag die je stelt. Dit is een antwoord op de vraag waarom mensen op jou moeten stemmen. Maar waarom wil je het worden? Waarom ben ik te horen? Omdat ik uh, in de afgelopen vier jaar ongelooflijk veel voor elkaar heb kunnen krijgen als Europarlementariër. Dat ja, is weer een reden om op jou te stemmen, maar waarom heb jij die innerlijke drang um... om leiding te <laughs> geven daar? Oké, okay, je wilt enig... het uh, nog persoonlijker. Ja, tuurlijk, ik wil um... weten waarom. Je... Is dat misschien ook omdat het de enige manier is om nog in het Europarlement te komen voor jou? Omdat GroenLinks zo klein geworden is? Nou, ik heb er alle vertrouwen in dat we twee zetels uh, wel moeten kunnen halen. Ik denk dat geintje met die drie zetels, uh, dat we dat waarschijnlijk niet, uh, was niet gaan halen. Als de rest restzetel, want eigenlijk stond jij de vorige keer op een onverkiesbare plek, dacht iedereen. Ja, ja het, het masterplan was ook een beetje... Ik wilde al sinds dat ik 16 was, Europarlementariër worden. Het leek me de meest geweldige baan die er was. Ja. En dat is het ook. Um, en het, het idee was dan een beetje dat ik dan nu op drie zou staan. Uh, en dat ik dan de volgende keer, als ik dan 40 komen. was... en mijn kindjes iets ouder zouden zijn, dat ik er dan in zou komen. Ja, en toen viel die restzetel ineens naar ons toe. Het duurde nog eeuwen voordat we dat wisten... want zelfs de buitenlandse stemmen moesten geteld worden... om te weten naar wie die ging. Ja. En ja, toen heb ik me natuurlijk met beide handen aangegrepen. En uh, europarlementariër zijn is alles wat ik daar ooit van gehoopt had. En ik vind het ongelooflijk hoeveel je kunt betekenen... voor allerlei groepen mensen uh, die kwetsbaar zijn. En daar ligt uiteindelijk mijn diepe passie. En waarom leiding geven? Waarom leiding geven? Nou, Aan ik, een, ik, een andere persoon, waarschijnlijk dan. Aan een andere persoon. Op je meest. Ja, nou, leiding geven. En we zijn natuurlijk met z'n allen. Uh, met met z'n tweeën dan onderdeel van de grote groene fractie. Ja. Uh, we zijn nu met uh, zo'n 55 groene mensen in het Europees Parlement. En uh, daarin is dit, dat niet zo heel erg relevant in het dagelijks werk. werk je gewoon naast elkaar. Dus. Nou, ik hoop heel erg dat uh, Bas Eickhout. Op nummer twee uh, mij zal flankeren om. Ja, maar dat, uh, dat dat is gewoon naast je zegt: Ik ga er een het worden, doen. zeg je. Het maakt eigenlijk niks uit. Kort gezegd. Uh, ik wil graag lijsttrekker worden, Waarom? want ik wil uh, in de campagne. Uh, wil ik aan de kiezer duidelijk maken uh, dat, dat ze op ons moeten stemmen. Ja, maar dat wil Bas Eichhout ook. Dat kan ik je garanderen. Uh, en ik denk dat, uh, dat ik dat beter kan. Omdat, uh, uh, omdat ik gewoon in de afgelopen vier jaar ontzettend veel uh, door Europa heb gereisd. Uh, mensen heb gesproken en ook heel concrete dingen voor elkaar gekregen heb. hij komt zijn kantoor niet uit? Uh, nou, hij, hij, dit, hij komt zijn kantoor ook wel eens uit. Maar... Uh, Bas is heel goed in het, uh, uh, in het, in het grotere verhaal. En uh, uh, ja, ik, ik ben beter in, uh, in het werken met mensen. Is het nou, als je eerlijk bent, gewoon pure politieke ambitie? Gewoon? Uh, ja, ook wel natuurlijk. Je moet dit soort dingen niet ambiëren... als je geen politieke ambitie hebt. En als we dan nog eens wat verder kijken, waar wil je dan uitkomen? Uh, nou, verder heb ik eigenlijk niet, uh, uh, geen ambities. Hoogtje. Nee, dit is echt alles wat ik ooit heb willen doen. En uh, het is ook een beetje intimiderend om voor je veertigste je levensdroom waar te maken. Ja. Uh, dus ik weet ook helemaal niet wat ik uh, daarna nog ga doen. Want over zes jaar uh, zal ik dan wellicht wel een keer moeten verzinnen... Uh, wat ik voor de rest zou willen doen in het leven. Maar voor nu, dit is het. Hmm. Nou, uh, heet jouw website Marijes Praktische Politiek? Wat is dat, Praktische Politiek? Uh, praktische politiek, ja, ik, ik ga uh, op dit moment het land door... om met allerlei afdelingen te praten over uh, het bedrijven van politiek. Um, we hebben natuurlijk niet alleen de Europese verkiezingen... maar we hebben ook de gemeenteraadsverkiezingen daar vlak voor aan. En uh, praktische politiek is uh, politiek die waarde toevoegt. Dat je aan het eind van je mandaat niet hoeft te zeggen dat je succesvol was... omdat je een, een wethouder het moeilijk hebt gemaakt... of uh, lastige vragen aan een commissaris... Heb gesteld, Maar dat je kunt zeggen, uh, ik heb een uh, antidiscriminatiewet aangenomen gekregen in uh, Moldavië. Ik heb ervoor gezorgd dat er zonnepanelen op alle scholen in mijn gemeente liggen. Ik heb ervoor gezorgd dat het leven van mensen die steun nodig hebben daadwerkelijk verbeterd is. En jouw... Uh... Politiek is praktischer dan die van collega's? Um, nou ja, ik wil daar niet lullig over doen. Um, uh, mijn politiek is praktisch en ik ben daar trots op. En dat verhaal wil ik heel graag houden. Je hebt ook allemaal fans op je site staan. Um, uh, Marije geeft nieuwe betekenis aan het woord politiek. Welke betekenis is dat? Nou, dat, dat slaat die volgens praktische. mij terug op die praktische politiek. Um, wat, ik, wat ik doe is. Ik gebruik ook. Um, ik weet niet of je die kent, Simon Sinek. Je zou dat op kunnen zoeken op YouTube. Er staat een TED Talk. En Simon Sinek vertelt over de, de Golden Circle: why, what, how. En de meeste organisaties die vertellen wat ze doen en hoe ze dat doen. Uh, maar je kunt pas echt inspireren als je vertelt waarom je iets doet en van daaruit uh, politiek bedrijft. Dus ik probeer uh, heel erg na te denken met GroenLinks leden... van goh, hoe kunnen wij nou ons, uh, ons verhaal vertellen? Want wij zijn een partij die ontzettend goed is... in het maken van uh, doorverochte concrete plannen. Uh, maar we zijn ook een partij met heel veel passie... om, uh, om mensen te helpen, om de aarde te beschermen. Maar, en, en we vertellen met, heel met vaak heel die plannen alleen aanhangers. maar... Nou, en die kunnen we volgens mij terugkrijgen door heel trouw aan onze eigen idealen te vertellen uh, waar wij passie voor hebben. En af en toe een ontroerend pleidooi te houden voor schaamteloze politiek. Want dat stond ook ja. nog ergens. Schaamteloze politiek. Schaamteloze politiek. Gewoon gaan staan voor wat je vindt. Ook als uh, heel Nederland uh, uh, kernenergie geen bal meer kan schelen... dat kan ons wel schelen. En dus voeren wij daar actie op. Goed. Zometeen gaan we ook nog luisteren naar een uh, plaatje... met een schaamteloze titel die je me hebt meegenomen. Ik verheug me er nu al op. Maar eerst, uh, ja, eerst zometeen aan de telefoon naar Mohammed. Ik noem maar even telefoonnummer 0800-1121, 081121. Mail ik al naar kazeluna.ncv.nl, twitteren naar hekje kazeluna. Ik ga er toch eerst even naar de tweets kijken en zo. Uh, um, um, uh, zo uh, kijk hoor. Zolang je je eigen inwoners niet behoorlijk aan werk kunt helpen en houden... moet je je geen anderen toelaten, schrijft iemand. Memories for you. Ben je het niet mee eens waarschijnlijk? Nee. Uh, waarom ook alweer niet? Ja, omdat je dat tegelijkertijd moet doen. Het een sluit het ander niet uit. Je moet altijd aanwerken dat kwetsbare mensen de, een, een goede kans krijgen op de arbeidsmarkt. Ja, Iemand anders schrijft over wat jij zegt, uh, klinkt als een mooi plan, maar het opgeven van, een, van vrij verkeer van dienst is de grote beperking voor een dienstverlenend land als Nederland. Marcel Post. Ja, nou ja het, het, het volledig afschaffen van vrij verkeer van diensten... zou ik zeker niet zijn waar ik heen wil. Uh, maar ja, je kunt gewoon gelijk werk voor gelijk loon invoeren. Dus zorgen dat uh, uh, ook onder die andere constructies mensen uh, hetzelfde betaald krijgen als Nederlanders. Dat is natuurlijk voor zzp'ers iets lastiger. Maar ook daar kun je richtbedragen afspreken... en kun je ervoor zorgen uh, dat dat veel gelijker getrokken wordt. En dat is niet het afschaffen van vrij verkeer van diensten... maar dat is uh, het speelveld gelijk trekken. Na jouw mooie pleidooi over GroenLinks en jouw eigen politiek... Uh, via de mail nog een reactie van uh, meneer of mevrouw Lodder... En die schrijft, deze mevrouw is even naïef als haar partij. Zichzelf als het superieure morele kompas beschouwend... veel mooie vragen, maar weinig kennis van de menselijke psyche. Natuurlijk bedreigt dit de lagescholde Nederlanders... is evenwel een geschenk voor de Oostblokkers. Nou, ik wil heel graag een brug gaan slaan naar mensen als deze mevrouw. Of meneer. Of meneer. Ook, ook dacht ik dat je zei dat het een mevrouw was. Nee, nee. Naar, naar dit mens. ja. Deze persoon? Um, uh, ja, ik, ik denk niet, niet dat wij uh, naïef zijn. Mijn partij niet uh, en ik niet. Ik denk dat we gewoon heel goed nadenken over wat voor oplossingen er zijn. En dat de kunst gaat worden in de komende verkiezingen, zowel de gemeenteraad als de Europese verkiezingen, is om, um, om duidelijk te maken. Um, uh, ja, om dat duidelijk te maken. Om niet alleen maar het plan te vertellen, maar ook te vertellen van... ja, ik begrijp, ik begrijp dat mensen zich hier zorgen over ja. maken. Zou je het erg vinden om een uh, geschenk voor oostblokkers te zijn? Dat ik een geschenk voor oostblokkers ja, dat, ben? Dat, dat nou ja, Nee, natuurlijk niet. Want uh, het, uh, ik wil een beleid maken wat zo goed mogelijk is voor iedereen. Inclusief oostblokkers. En uh, ja, in dit geval uh, komt het ook volledig overeen. Het belang van de Nederlandse werknemer en het belang van de oostblokker... Ja. zijn één en hetzelfde. Dat is makkelijk. Mohamed aan de telefoon. Ja, nacht of goedenavond. Hallo, goeienacht. Hallo. Zeg het eens. Uh, mijn vraag was eigenlijk, of mijn stelling, uh, hoe zit het straks met de generatie uh, die hier nu al op dit moment is. De eerste generatie en de tweede generatie. Van uh, mensen uit het Oostblok. Welke generatie ben jij? Ik, uh, ik ben zelf de tweede generatie. En, en waarom deze vraag? Ja, ik wil gewoon even ki ja, kijken hoe, hoe daarop gereageerd wordt. Want ik, ja, ik, ik ben zelf de tweede generatie uh, Marokkaan dan. Ja. En mijn vraag is, uh, hoe zit het straks met de tweede generatie ja. uit, uit de Oostblok? Maar ik blijf nog heel even bij jou, Mohamed. Uh, want uh, ja. hoe, hoe zit het met de tweede generatie Marokkanen in jouw ogen? Ja, in mijn ogen, ja, uh, soms. Soms lopen ze tegen moeilijkheden aan en soms ja, ligt het ook gewoon aan jezelf. Want ik ben nu ook nog aan het werk. Ja? Wat doe dus je? Ja, dus, uh, ik werk bij een transportbedrijf. Oké. Okay. Dus, uh, dus, dus er is in algemene zin niet zoveel over te zeggen. Misschien geldt dat wel voor die oostblokkers ook. Maar ik ga, ik ga de vraag toch even uh, aan Marije voorleggen nu. Ja, de, de meeste uh, mobiele werknemers die uh, gaan weer terug. Dat uh, geldt voor zo'n 80 procent. Uh, ik begrijp wel dat er steeds meer polen blijven hier. Hè? Ja, nou ja, ja dat, dat heb ik ook wel, uh, wel meegekregen inderdaad. Um, en ja, met de tweede generatie... Uh, um, de meesten die blijven, die leren ook de taal goed... En uh, ja, de, de kinderen gaan naar school. Ik denk dat we best wel wat extra kunnen investeren in mogelijkheden voor inburgering. Um, er wordt vaak door de regering gezegd van er zou een verplichting voor van inburgering moeten komen. Ik denk dat dat helemaal niet nodig is. Dat we eerder het moeten zoeken in uh, de, de mogelijkheid tot inburgering bieden. Ik las laatst een, een krantenartikel waarin stond. Uh, de, de kop was iets van 50% Roemenen in Nederland spreekt slecht of gebrekkig Nederlands. Maar uh, het opvallende was dat uh, 80% van de Roemenen gaat weer terug naar Roemenië na tijdelijk werk. Die komt hier alleen maar voor seizoenswerk. Dus er is uh, 30% die uh, de moeite neemt om uitgebreid Nederlands te leren. En die toch weer terug gaat. Ja, maar even uh, terug naar uh, die vraag van die tweede generatie. Wat mijn, wat mijn gevoel is, volgens mij kloppen die, die cijfers. Kloppen denk ik niet dat mensen teruggaan. Want eh, mensen met een economisch uh, die gaan niet zomaar terug. En ik denk dat die mensen, de tweede generatie, dat die ook in de knoei komt, net als de tweede generatie Marokkanen nu. En misschien wel, misschien wel een paar keer zo erg. Wa waarom dus dat, denk je dat ze erger of zo een paar keer zo erg in de problemen komen? Ja, hoe ik het nu zo bekijk is het eigenlijk hetzelfde als mijn, uh, als mijn ouders. Hoe die hier terecht zijn gekomen. Ook alleen maar werken, hard werken, 60 uur, 80 uur. En ja, kinderen, zometeen deze generatie die nou hier komt, die haalt ook zometeen de kinderen op. Ja, want weet jij of jouw vader, jouw vader vroeger van plan was om weer terug te gaan ook? No? Ja, binnen drie maanden dacht hij. Hij, ja. dacht, ma hij dacht binnen drie maanden is hij terug. Is hij terug in Marokko. En dan uh, heeft hij het bekeken. En, dat, en zo dacht nou hij is hier in, in een dorpje gekomen met, uh, nou, met 80, 80 man. En dat is nou uitgebroeid uitge, naar, uh, nou, naar 400. <laughs> ja. Met kinderen erbij en kinderen die getrouwd zijn. Dus dat is straks met, met die mensen ook het geval. Ben, ben jij eigenlijk blij dat jouw vader ooit naar Nederland is gekomen en daar ook is gebleven? Ja, ik ben wel blij dat hij hier gekomen is, tuurlijk. Ik, ik, ik, omdat ik nu het verschil zie tussen, tussen de twee landen, dan ben ik blij. Maar ja, als ik daar, als ik daar gewoon pa daar was geweest, had ik misschien ook wel mijn toekomst gehad. Dus ja. denk ik, dat weet ik wel zeker. Nou, misschien een stomme opmerking, maar een verschil tussen uh, Poolse tweede generatie mensen of Roemenen... Ja? Uh, ...is misschien wel dat ze meer op, uh, op Nederlanders lijken. Ja, ja, ja, dan dat, aan, dat, ja, dat hoor ik heel vaak. Uh, ze, zijn, ze zijn blond... Ze eten varkensvlees, ze drinken bier. want Dat mag allemaal van het geloof. Ja. Dus dan, dan worden ze meer geaccepteerd. Naar... Maar zou dat, dat zou... Ja, precies. Dan worden ze meer geaccepteerd. Ja, hebben ze misschien nee, minder problemen. Nee, nee. Ze, burger, ze burgeren niet in als, als de Nederlanders willen, hoor. Hm. Nee? Dat, dat zou zeker niet gebeuren. Ja, het wisselt heel nee, erg... Nee. Uh, ik was in Rotterdam dus op, op bezoek bij een uh, Bulgaarse familie. En uh, ja, die waren heel dolblij dat uh, de kinderen hier uh, onderwijs konden krijgen. Uh, de kinderen spraken allemaal perfect Nederlands. Uh, vader niet, maar, maar de kids wel. En uh, uh, vast van plan om uh, iets te maken van hun toekomst. Of dat nou in Nederland of terug in, Roem in, in Bulgarije zou zijn. Ja, maar... En dat geldt natuurlijk voor heel veel. Nee, maar iedereen, iedereen wil de toekomst voor zijn kinderen. Zeker, ik ben hier al nou ook, ook, ik heb ook drie kleine kinderen en die moeten ook een toekomst hebben. Eentje die is net naar de middelbare school, dus dat, dat vind ik prachtig dat dat meisje haar toekomst zeg maar, gaat uh, uitbreiden. Ja, ja. Heb je... ja maar kijk, wat, wat ik sowieso eigenlijk niet begrijp, wat, ja, wat, wat, wat moeten die mensen eigenlijk hier? Geld verdienen. Kijk, Nederland heeft genoeg, zeg maar, uh, mensen die werkloos zijn. Die gewoon aan de bak kunnen, die de ruimte kunnen invullen. En ja, dat, dat, mensen steeds ophalen uit andere landen. En dat gaat ook maar gewoon eindeloos door. Dus er zijn eigenlijk geen grenzen. Maar, maar het is toch wel te vergelijken met wat jouw vader vroeger deed? Ja, dat klopt. Wat mijn vader vroeger deed, dat, dat was ook gewoon economisch uh, ja, ja. Gastar, gastarbeiders, zeg maar, maar. Maar dan zou jij toch moeten begrijpen dat die mensen hier naartoe komen? Ja, maar op dit moment zijn er genoeg uh, mensen die gewoon aan de bak kunnen, hè? in Nederland. De, de, de cijfers van CBS die liggen er niet om, hè. Ja, maar Nederlanders willen het kennelijk niet. Sommige dingen in ieder geval. Ja, en, en, en ook niet. Dat is zeg maar de vraag. Kijk, ja? het, het is niet alleen maar binnen de Nederlanders. Ja, het is ook gewoon binnen de allochtonen. Die, die zijn ook werkloos, die zijn er ook. En die kunnen net zo goed aan de bak gaan. Ja, zo werkt het niet helemaal. Um, er is een mismatch op de, op de arbeidsmarkt. Um, het, is, het is niet zomaar dat uh, uh, als uh, uh, mensen elders uit Europa niet meer naar Nederland zouden komen, dat dan heel makkelijk die Nederlandse werklozen dat, uh, dat zouden kunnen opvullen. Um, ten eerste omdat het vaak gaat om fysiek zwaar werk, um, dat niet zomaar iedereen kan doen. Uh, ten tweede omdat mensen hem niet heel handig bij dat werk in de buurt wonen. Als je een werkloze uit Noord-Oost Groningen bent, dan ga je niet zomaar in het Westland in de kassa aan de gang voor drie maanden per jaar. Uh, het gaat heel vaak om tijdelijk werk, om seizoenswerk. Dus het is ook helemaal geen um, uh, structurele oplossing voor een werkloze... die daarmee een, een vaste baan heeft gekregen... Um, dus, dus zo simpel ligt het niet. En uiteindelijk hebben we in Europa ook een Europese arbeidsmarkt nodig. We hebben een, een vrije markt voor goederen. Uh, we hebben een gezamenlijke munt. En uh, daaraan vast moet ook vrij verkeer van werknemers zitten. Omdat uh, je daarmee schokken in de economie kunt voorkomen. Eigenlijk een van de grootste redenen waarom we nu in die, in die eurocrisis zitten... is omdat de verschillen te groot zijn en omdat Europese maar heel weinig over de grens werken. Dat is relatief echt, echt super weinig. Zeker vergeleken met uh, bijvoorbeeld de VS... waar mensen heel makkelijk over de staatsgrenzen uh, reizen... En, en gewoon gaan naar waar het werk is. Ja, Dan denk, werkt is, een economie het beste. Dat is één land, hè? Nee, nee, het is eigenlijk helemaal niet heel erg één land. Het, uh, het bestaat uit allemaal aparte staten. En uh, op veel terreinen zijn de landen van Europa geïntegreerder... dan de staten van Amerika dat zijn. Mohamed, ja. heb jij nog iets te zeggen? Ja, ja goed, kijk, het uh, is een heel verhaal wat mevrouw vertelt natuurlijk. Maar kijk, ik ben, het gewoon, <lacht> ja, ik ben het er gewoon niet mee eens. Kijk, waar het op neerkomt is dat niet-Nederlanders... gewoon uh, het, het, ja, onder andere het zware werk moeten opknappen... Terwijl er zijn werklozen, er zitten ja. mensen in de uitkering. Of je nou wel of niet uh, zwaar werk uh, wilt of niet doen, dat is gewoon ja, niet ja. verspraken. Of, ja. of niet voor wilt reizen. Je, je, je zal het gewoon moeten doen om je brood te moeten verdienen. En dat doen ja. die mensen ook. Nee, ja, dat dan, begrijp ik. Maar, ja. maar, maar dat dan, was, uh, was volgens mij toen ook al zo, toen jouw vader hier kwam werken. Dat was, ja, zeker, dat was toen ook. Maar moet dat altijd blijven? Dat, nee, Dat moet niet altijd blijven. Ik nee. bedoel, uh, ik was, laatst was ik op een camping bij 500 meter van de Belgische grens af, uh, bij onderzunder. Dat was, dat was een camping en daar toefde... Uh, die, die mensen die klaagden er zelf ook over. Ze dus zeggen er zaten hier 4000 uh, Polen, in een, nou, misschien in een, in een kleine 800 huisjes. Kijk, en die mensen die, die willen werken, Want dat is gewoon zo. Dat, of het nou zwaar of lichtwerk is, het zijn aanpakkers. Maar ik bedoel, waarom niet eigen volk eerst? Dat begrijp ik niet. Dat, dat begrijp Ow. ik gewoon niet. Waarom mijn eigen volk niet? Eerst laat eerst het eigen volk eerst de klusjes opknappen. En laat ze dan maar buiten de grenzen gaan vissen. Want ik, ik vind het een beetje... Uh, ja, dit loopt uit de hand. Dat is gewoon... Uh, en dan komt er steeds meer. En ze krijgen je kinderen. En die problemen... Die, die blijven doorgaan, hè? Ja, ik snap het. Mohamed, ik, wil, ik, wil, graag, ik even, ja? wil graag een beetje afronden, want er zijn nog veel ja. meer belles. Ik wil ook even een plaat, ja, plaatje gaan draaien. Maar het is wel grap, grappig dat je dat zegt. Dat eigen volk eerst dus niet altijd in het voordeel van Marokkanen uh, uit. En, uh, en nu hoor ik een Marokkaan dat zeggen. Dus dat is wel ja. leuk, leuk dat je gebeld <laughs> hebt. Ja, nou laatste lering trekken uit die, uit die eerste generatie Marokkanen, Turken, Portugezen. Wat daar misschien onder andere allemaal fout is gegaan. Dat was een hele goede les voor wat er nu aankomt. Ik bedoel, uh, ja, een ezel die stoot zich niet twee keer aan dezelfde paal. Maar, maar land wel waarschijnlijk. Ik dank je wel. <laughs> Fijne avond. Ik dank je wel voor het bellen. Ik, dank wil, ik wil heel graag even een plaatje. Kan dat toch weer? Oh nee, we doen nog één beller. Ik heb hier niks te vertellen. Heleen, Leen, goeienacht. Heleen. Hallo? Hallo? Dat, dat klinkt niet als Heleen. Oh. <laughs> Het is de mond gesnoerd. Mogen we nu een plaatje of moeten we dan... Nee, Helene is er. Een... Ik, ik probeer het nog een keer. Helene! Hoor je mij nu goed? Ja, zeker. Heel goed. Oh. Ja, zeg het maar. Ja, nee. Ik, ik, ik dacht van, uh, ik kom niet door of zo. Nou, dat was ook zo. Um, ik wilde het hebben over uh, loodgieters, stimmermannen, uh, uh, uh, schilders enzovoort. Tegen jou even. De, dit zijn niet de mensen die niet willen, maar die niet kunnen. En, en waarom kunnen ze niet? Ze zijn bijna uitgestorven. Dus uh, ze zijn er niet meer. Onze, of, onze overheid is zo dom geweest om een tijd tijden terug alle ambachtsscholen uh, op te heffen. We hebben ze gewoon niet meer. Er komen hier dus bussen met Spanjaarden, die komen ons bijvoorbeeld uit de brand helpen. Wij moeten ambachten in ere herstellen. Er hadden al lang niet 10, 15, 20 ambachtsscholen opgericht moeten worden. En uh, uh, er zijn jongens zat, jongens en meiden zat die dat leuk vinden. Uh, om te leren timmeren en, uh, uh, uh, nou ja, loodgieten uh, schilderen. Het, al, die, al die dingen. Wij hebben ze dus niet meer. Er is gewoon een gebrek in, aan Nederlandse uh, uh, mensen in, in dit beroep. Ja, en als ze er wel zouden zijn, dan zouden we hier geen Roemenen en Bulgaren... of in ieder geval veel minder nodig hebben, de, de, uh, uh, Nee, nou ja, niet, niet, het hoeft wel niet alleen over Roemenen en Bulgaren en Polen te gaan... maar ook over, uh, nu komen er dus ook veel Spanjaarden, heb ik begrepen... maar ook veel Polen die te doen. Ja. Die kunnen dat wel. Maar wij Nederlanders. Uh, wij, wat ik zeg, ze zijn bijna uitgestorven. Nou, Marije. Alle wat... scholen zijn opgeheven. Wat vind jij? Nou, ik ben het daar helemaal mee eens dat uh, de, de, op, de opheffing van die ambachtsscholen uh, ontzettend jammer is. Staat het al in het verkiezingsprogramma het, van GroenLinks dat dat weer terug moet komen? Uh, ja, ze, nou ja, we hebben daar zeker ook wel, wel punten over dat het onderwijs uh, ook in, in ambachten uh, verbeterd moet worden. En um, ja, dat, dat is ook waarom ik het punt maak van we hebben een veel groter probleem als uh, alle arbeidsmarkten weer dicht gaan. Alle Nederlanders uh, die in het buitenland werken weer naar Nederland terug zouden. Komen en alle uh, uh, buitenlanders die in Nederland werken uh, weer weg zouden moeten dan uh, gaan gewoon een heel groot deel van de beroepen niet meer uitgevoerd worden. En het zou hartstikke goed zijn als uh, in Nederland we ook de mogelijkheid hebben... om mensen daar goed in op te leiden. Uh, maar wat mij betreft staat dat op zich los van het feit... dat daarnaast uh, vrij verkeer van werknemers bestaat en een grondrecht is. En dus ook als we hele goede Nederlandse loodgieters hebben... er ook gewoon hele goede Spa Spaanse loodgieters naar Nederland kunnen komen. Helene? Ja, nou, dat zeg ik. Ze komen ons uit de brand helpen. Daar moeten we blij mee zijn met dat vrije verkeer. Ja. Ja, dan komen ons nu uit de brand helpen. Als loodgieter, schilder, timmerman enzovoort. Maar ik... wij moeten dus, dus ook die beroepen in, in uh, beter weer waarderen. Ja, ik begrijp Nee, maar dat oh. zei je. Heleen, ik dank je wel voor het bellen. Oké. Okay. Goeienacht, hè. Goed. Doeg. Ja, dan nu die plaat. Maar ik moet al, al vanaf het moment dat ik de titel hoorde op verheugden. Wat, wat is het? Uh, is een heug, het is een, uh, ja, ook een liedje wat ik uh, recent te horen kreeg uh, via een vriendin van een vriendin die liet het zien op YouTube. Het is ook erg de moeite waard om het een keer op YouTube te kijken, want de video is geweldig. Ja, het ik, is uh, van, uh, uh, laten we nog even niet de titel verklappen, maar ik ben wel heel benieuwd naar die clip ook. Ja. Okay. Ik ga denk ik even opzoeken zometeen. Maar, want wat is het voor liedje? Uh, het, nou, ik vind het een modern feministisch liedje. Ik zit ook in de Vrouwenrechtencommissie in het Europese Parlement. En uh, daar krijg ik. Dat moet ik mij vaak voor verdedigen, omdat mensen niet meer. Uh, het idee hebben dat daar nog uh, structureel dingen in mis zijn. Um, dat is natuurlijk wel zo op het moment dat je kijkt naar de hoeveelheid vrouwen plaatje, in het bedrijf het is stop. geen politiek praatje. Uh, oh plaatje. ja, dit was het plaatje. Nou ja, en uh, nu, dit liedje kwam langs en ik dacht van dit, dit is echt heel erg uh, leuk. Dit is een, een feministe, een jonge vrouw die uh, schaamteloos gaat staan voor zichzelf uh, als vrouw. Ja, en nu de titel. En de titel is My Vagina is Eight Miles Wide. Dat is toch briljant? <laughs> ja. En het is ook een leuk plaatje. En het is ook een heel leuk plaatje. Het is mijn favoriete het... douchesong. ga er gelijk het filmpje bij zoeken. Komt-ie. Was dit met my vagina is eight miles, uh, eight miles sorry, eight miles. Is dat nou iets om trots op te zijn? <laughs> ja zeker, ja. In, uh, it's it's not my vagina, it's our vagina. <laughs> oh, wat hebben uh, we? Ja, nee, dat, uh, ik vind het echt hartstikke leuk. Gaan het zo nog een keer eruit Nee, dat komt er waarschijnlijk niet van. Maar, maar uh, dat zink jij dus onder de douche? Dat zing ik onder de douche, ja. Nee, er staat ook uh, een commentaar onder, uh, als je op YouTube kijkt. Uh, van, how has this not gone viral? Het staat al sinds 2009 ja. op YouTube. En uh, ja, dit had natuurlijk gewoon sowieso al de hele wereld over moeten gaan. Het is hilarisch. We ja, wordt er heel gelukkig van. met de platen die wij in Casa Luna draaien wel. Dus uh, dat komt nu helemaal goed. Mooi, mooi. Uh, Jos aan de telefoon. Goedemorgen. Hé, hey, Jos. Um... Ik wil niet, ik, ik, nee, nee, even netjes beginnen. Ik ben absoluut geen racist. Ik, uh, ik ken een groot aantal mensen, uh, Poolse arbeiders, die hier in de buurt werken. Dat zijn ontzettend aardige lieve mensen, die werken heel erg hard. Maar als nou straks alles open gaat, om het zo maar eens te zeggen, de sluizen gaan open... dan komen er per duizend mensen misschien twee, drie... die met een andere bedoeling naar West-Europa komen... En welke bedoeling is dat? Nou, met de laatste gay pride waren er van de 45 opgepakte uh, zakkenrollers... ...waren er 43 uit Oost-Europa. Bij de gay pride? Ja, bij de gay pride waren er heel veel meer... Dat is een mooi bruggetje tussen de twee onderwerpen van deze. Ja, hele... ja, ook dat. Maar toen waren er heel erg veel uh, zakkenrollers uh, opgepakt. En van 45 waren van 43 uh, Oost-Europeanen. En nogmaals, ik wil pertinent niet racistisch zijn... ...maar dan heb je dadelijk twee problemen. Je hebt hier best veel overlast... En je hebt ook alle mensen met hele goede bedoelingen... die worden er ook op aangekeken als die overlast vergroot. Want we gaan generaliseren zo gemakkelijk. Ja. Ja, Marije. Ja, de, de, de, de Roemeense zakkenrollers op de Gay Pride... die waren hier natuurlijk niet onder het vrij verkeer van werknemers... Uh, die waren hier onder het vrij verkeer van personen. Mm -hmm. En daar gaat geen enkele verandering in komen per 1 januari 2014. Um, dat was al sinds 2007 mogen Roemenen en Bulgaren hier, uh, hier... Komen zakkenrollen. Hier komen zakkenrollen. Ja, Nederlanders kunnen ook uh, gaan zakkenrollen in Roemenië. En zakkenrollers moeten natuurlijk, wat voor nationaliteit ze ook hebben... aangepakt worden, want zakkenrollen is illegaal en niet de bedoeling. Uh, maar goed, daar hebben we politie voor uh, om, om zakkenrollen... Rollers aan te pakken. Um, per 1 januari uh, gaat, gaat daar niet iets in veranderen. Maar goed, het is wel en, het ja. probleem van, uh, of een imagoprobleem van mensen uit Oost-Europa. Dus Absoluut, daar hebben ze wel mee ja. te dealen. Ja, nee, dat is ook echt heel, ja, heel vervelend. Daar worden mensen minstens ook angstig van. En uh, ook de, de uh, Bulgaarse belastingfraude. Dus dat, uh, dat zijn allemaal van die, van die termen en die stereotypen die, stereotype die daar aangeplakt gaan worden. Die weer dus niks hebben te maken hebben met dat verkeer van werknemers. Nee. Wat juist open moet voor die welwillende mensen waar Jos het over heeft. Die graag hierheen willen komen om hier gewoon keihard te werken. Wat gebeurt er Jos? Ja, er moeten broodjes uit openen. Oh. Dat is een signaal, maar als ik het nou heel erg lang laat zitten, dan uh, wordt het pikzwart. Kunnen we nog doorpraten? Of, uh... Nee, we kunnen even doorpraten. Maar ik wil alleen maar aangeven dat het probleem moet toch niet moet worden onderschat. Nee, maar, dus het, goed, het, is, maar het is dus wel je... een, een ander probleem. Wat zeg je? Het, het is dus wel een ander probleem dan uh, dat van de werknemers. Nou, het is, het is een. We maar, maar wat je net zegt, het is een echt imagoprobleem. Ja. Van de duizend uh, be, met mensen met de beste bedoelingen dan zullen er vier per duizend, vier, vijf bij zitten Die zeggen, hé, hey, wij vallen het nou toch niet op. We gaan op in de massa en we kunnen doen en laten in dat luilijke wat we willen. Want daar is zoveel te halen. Ja. En daarmee ga je de andere mensen die dus met de allerbeste bedoelingen hier zijn, beschadigen. En dat vind ik heel zuur. Wat is jouw oplossing daarvoor? Ik heb er geen oplossing voor. Ik, weet, ik wil alleen maar aangeven dat het een wezenlijk probleem is. Oké. Okay. Nou, ik dank je wel. Ga gaan gaan naar de dan, broodjes. Die gaan er, <laughs> nu gaan de broodjes eruit. Heb je, maar die broodjes, koop je die dan kant en klaar in? Of, uh? Nee. Oh, gelukkig. Die heb ik helemaal gemaakt. en Het laatste stukje is uh, dus, uh, dus, dus het bakken. Dus die zijn, even kijken, om tien uur is het deeg gemaakt. Ja. Nou, nou zijn we vier uur verder Nou nu zijn ze klaar. Heb je... En dan moeten ze afkoelen tot vier uur en om half... Vijf, half zes komt een meisje en die komt ze inpakken. Een, een polsmeisje En allemaal gaat de winkel lopen. Gewoon een Brabants meisje. Een heel degelijk lief Brabants meisje. Oké. Okay. Studenten. Hé hey Jos, dankjewel voor het bellen. Succes okay. met de broodjes. Doeg. Gaan wij naar een mailtje... Van iemand die anoniem wil blijven, beste Klaas en Marije... zijn jullie bekend met werkgeversfraude van Loesje Uitzendbureaus... gevestigd in Nederland. Zij hebben zogenaamd een uitzendovereenkomst... met mensen uit Oost-Europa en Turkije... met torenhoge netto salarissen, meestal voor zes maanden. Na twee weken melden zij uh, zich ziek en komen bij het UWV terecht. Die moeten dat 70, dan 70% van dat torenhoge salaris gaan uitkeren... omdat de vervalste arbeidsovereenkomsten en salarisstroken worden overlegd. Ik heb niet de illusie dat de zogenaamde uitzendkrachten... dat geld daadwerkelijk ontvangen, dat gaat namelijk naar die uitzendbureaus... En oh ja, sociale premies worden niet afgedragen... en dan is het uitzendbureau failliet. En zijn de daders vertrokken met tonnen schuld... bij de Belastingdienst, banken enzovoort... waar gratis geld te halen is. Dus daar komen de criminelen op af. Fijne nacht. Maar dan komt ze toch nog even terug met een aanvulling in een ander mailtje. En samen met de Belastingdienst heeft ze onderzoek gedaan naar deze praktijken. Het gaat echt om tonnen per bedrijf. Er is ook sprake van faillissementsfraude. Helaas is er geen geld meer voor onderzoek. Het gaat niet alleen om de ziektewet, maar ook om de WW. Er wordt niet meer gecontroleerd. Nee, Marije ik... Cornelissen. Hm. Ja, nee, daar, daar ben ik het mee eens. Uh, uh, daarop zou de controle vele malen beter moeten zijn. Maar om te beginnen zijn we dus bekend. Althans, uh, ja, jou, daar... jouw deel van ons is bekend. Met... Uh, mijn, mijn deel van ons uh, is daarmee bekend... Um, ja, daar, daar waar mogelijkheden bestaan om, uh, om de boel te tillen. Uh, zullen er vast mensen zijn die dat gaan doen. Maar die zijn gevestigd in Nederland. Zijn dat, dat, Nederlanders, dat er, Nederlanders ook die dat doen? Uh, uh, dat, dat, dat wisselt. Uh, dat, dat zijn. Uh, ja. De, ik, ik, laatst in Rotterdam werd verteld dat er uh, Turkse-Nederlandse oh ja, ja, ja, uh, uitzendbureaus. Ja, ja. Ja. Maar goed, ja, dus wel mensen met een Nederlands paspoort. Um, uh, en dat die dat dan weer met Bul Bulgaren doen. Want daar maar die komen hier naartoe, die krijg je een uitbuiten. hoog salaris, zogenaamd, op papier. Worden ziek gemeld, krijgen dat geld. En die, en die eigenaar van dat uitzendbureau steekt dat in zijn zak. Ja, nou ja en Rotterdam heeft daar bijvoorbeeld een, een, nu een, een behoorlijk stevige aanpak op zitten. Om uh, te kijken of ze, uh, of ze mensen uit de klauwen van dit soort bureautjes uh, kunnen houden. Um, in andere steden is dat, dat nog, uh, ja, is dat nog niet ontwikkeld verder. Uh, gelukkig neemt minister Ascher uh, hierop wel redelijk wat uh, actie om uh, iets te doen aan loesje-uitzendbureaus. Maar ja, dan, dan betwijfel ik weer of je dat echt goed voor elkaar krijgt op het moment dat hij zo uh, kort op handhaving. Ja, en, en het onderzoek dus ook niet meer. Want het, het onderzoek voor. dus ook niet meer. Nee, klopt. We gaan naar. Siegfried. Ja. Hallo. Hallo. Zeg het maar. Uh, nou, ik heb heel veel met Poolse werknemers gewerkt. En ook met Turkse werknemers uh, en dat. Uh, en, uh, maar als ik zie, het, uh, hier zit een uitzendbureau. Nou, die zit hier in Emmen. Dat is in, in uh, Drenthe. Ja. En als ik dan kijk, daar rijden Poolse busjes... En ik heb met die jongens gewerkt aan de lopende band. Bij een slachterij. Ik verdien 10 euro per uur. Ja. Uit de uh, noodzaak dat ik hier weer werk moest zijn. Zeg maar in 2010. En uh, het is zo... Ik ben totaal niet bang dat die mensen hier naartoe komen. Dat is een groot recht. Wij zijn eind Europa. Dus uh, dat, uh, dat had al veel eerder moeten gebeuren. Maar... Uh -huh. uh, maar ik vind wel van uh, dat die jongens gewoon 3 tot vijf euro minder verdienen... als wat ik op dat moment verdien. En... Omdat wij hier zo minimumloon hebben. Ja. En via die uitzendbureaus kunnen kun ze mensen goedkoper aan het werk zetten hier... en daar maken de bedrijven gebruik van. En zag je dan in die kippenslachterij dat er steeds minder Nederlandse arbeiders waren... en steeds meer uh, Oost-Europese? De, de, die hele kippen slachterijen die bestaan uit uh, Polsen en uh, uh, daar da loopt ha haast geen Nederlander meer. Uh, waarom, waarom jij nog wel dan? Nou, ik, uh, dat werd mij toen aangeboden, of via het uh, UWV toen, okay. om daar te gaan werken. En uh, in 2010 is mijn vrouw overleden. En, uh, uh, en zodanig dat ik ook met dat werk wat ik deed gestapt ben. En uh, toen ben ik uh, een paar maanden later daar begonnen te werken. En uh, het is gewoon zo van hele harde werkers. Nou, daar kunnen de meeste mensen een petje voor afnemen. En uh, dat worden gewoon... Uh, maar ik heb het zelf een keer geprobeerd. Vroeger kon dat nog. Van, je gaat naar een werkgever toe. Ik zoek werk en ik ga aan het werk. Kijk maar hoe ik mijn werk doe. Minimumloon heb ik toch. Dat hoef je nou niet meer te doen. Nee. Mag ik even iets anders vragen? Want uh, je werkte daar in die, in die kippenslachtrij. Uh, ja. Hoe was de band met die andere, met die Oost-Europese werknemers? Ja, hartstikke goed. Ja? Op een gegeven moment, uh, de, daar waren ook nog een paar Nederlanders uh, van Die daar aan het werk waren. En, eh, uh, moest heerlijk zijn, ze werden uh, de gebruikt uh, gebruik voor het uh, minste werk. Daarvoor werden ze gebruikt. Yeah. Maar ik ben de persoon van, uh, wat zij doen, kan ik ook. Dus uh, ik deed dat werk ook. En op een gegeven moment was het gewoon zo, van... Uh, ...daar stond een Nederlander aan de band om de kippen op te hangen. En uh, dan moet je bijhangen. Je staat met een man of twaalf. En uh, op een gegeven moment werd er gewoon geroepen van... ...zich, kom jij even hier naartoe, in Zipols, van... Uh, Help Jij zie je even aan deze kant. Ik denk, die jongen die kan er niks aan, die Nederlander. Hmm. Maar, en, maar, uh, maar dat, want, jij bent dat werk gaan doen. En dat is werk wat, wat veel Nederlanders niet willen waarschijnlijk, hè? Klinkt niet als heel ja, aantrekkelijk. Maar, uh, nou, kijk, als ik nou ook kijk hier zo, waar, waar ik hier nou woon. Ik, uh, ik ben daar nou bezig om een, uh, weer een bedrijf op te zetten. Voor mezelf. En ik vind met ZZP'ers, vind ik sowieso al, van die kunnen hun eigen salaris bepalen. Dat ze 25 euro verdienen per uur of 30 euro. Ja. Uh, daar, daar ben je vrij in. Ja. Alleen de, de uitzendbureaus. En ik vind sowieso. Nee, nee, maar even, even, even dat was niet de vraag, hè? Want dat, dat, dat werk dat jij deed, dat, daar ja. halen veel mensen hun neus voor op. Ja, dat hoeft helemaal niet. Nee, want hoe, is, hoe doe je dat dan kippen slachten? Dat gaat allemaal via een lopende band. Ja, maar je, is, ze moeten wel dood. Ja, dan gaat gewoon ze uh, van uh, vergaast. Oké, okay. en wat en dan moet je ze ophangen. Ja. Voor de zekerheid. Nee, die moeten ophangen, want anders kun je ze niet slachten. <lacht> dat is allemaal lopende bandwerk vandaag en dag. Ja, lijkt me geen pretje, eerlijk gezegd. Nou, dat is helemaal niet waar. Dat is, er wordt zo'n ding aangekeken en dat, het is gewoon. Dat uh, uh, wordt heel goed op gecontroleerd door de nieuwe, uh, zeg maar, door de Keuringsdienst van waar. Oké, okay. dus het valt allemaal wel ja. Nou ja, uh, ja, Ik moet het hier helaas bij laten, Sigrid. Maar ik, ik dank je wel. Voor maar ik vind, ik vind wel dat de salarissen gelijk getrokken moeten worden in heel Europa. Ja, nou, daar, daar is Marije Cornelis het helemaal mee eens. Ik dank ja, je wel geen voor het bellen. Oké, dank je wel, hè? Oké, okay, ja. Goeienacht. Doe. En succes met het opzetten van het bedrijf. Ja, bedankt. Marije, het zit erop, dank je wel. Graag, graag gedaan. Ga ja, het gaat heel snel. Oh, dit zeg ik zo vaak, dat wou ik niet meer zeggen. Maar het is, maar, het is <laughs> <laughs> iedere keer, het is ieder keer weer nieuw ja, voor de nieuwe gast. Ja, precies. Er zijn ook weer nieuwe luisteraars, hopen we dan maar. Marije Cornelis... Van de groene fractie in het Europarlement. Dank je zeer. Succes met de verkiezingen. Dankjewel. Ik ben natuurlijk onpartijdig, maar ik hoop dat jij gaat winnen. <laughs> en uh, uh, nou ja, Dit was Kazeloene zometeen. Hier woord met Nora Romanesco. En aanstaande maandag dan, uh, dan presenteert Lex Brommeijer. Hij praat met Marian Olvers, hoogleraar Sport en Rechts. Ze heeft net het onderzoek uh, over matchfixing afgerond voor het ministerie van VWS en was commissaris bij Ajax. Het is toen niet helemaal goed gegaan in die strijd met Johan Cruijff. Dinsdag 10 september wordt bekend wie de nieuwe voorzitter is... van het Internationaal Olympisch Comité. Olvers over die benoeming, de macht en het democratisch gehalte van de organisatie. Ik dank u hartelijk voor het luisteren naar Kase Nogmaals, Marije, bedankt. Uh, veel plezier, Nora Romanesco, zometeen met woord. En wat mij betreft heel graag tot volgende week vrijdag. Dag.